ging het wel zo goed dat ik, uh, dat ik echt vertrouwen in had om hier, uh, hier te kunnen strijden voor de winst. Nou, dus, uh, Jorrit Bergsma samen met uh, Bert Maal. en die Bergsma loopt nu naar het podium toe voor de Flower Ceremony. Hij staat niet op het hoogste treetje. Hij zat er eentje lager, maar ik denk niet dat hij had verwacht dat hij naast iemand uit Canada zou staan, ze was Een flower ceremony voor Tedjan Bloemen. Ja, kan het mooier. Hij steekt er van zijn uh, armen de lucht in. Tedjan Bloemen, ik zei het al, ik heb het in zijn verslag gemeld. Geboren in Rewijk, in Nederland, in het Nederlandse schaatsen, kwam die nooit echt helemaal aan de bak. Er werd altijd een beetje gelachen om Bloemen die soms een beetje rare fratsen had. Het was een, een, rij, een man ja, die altijd een beetje uit de pas liep, om het zo maar te zeggen. Hij hoorde niet helemaal thuis in, op die apenrots waar Kramer regeert met al die anderen. En dus ging Bloemen lekker naar Calgary. Waar die onder de begeleiding van Bart Schouten is uitgegroeid tot een absolute topper. Maar eerst mag plaatsnemen op het podium. En wie had dat gedacht, zeg. 23 jaar uit Italië. Een militair, een groot fan van nummer 46. Van Valentino Rossi. Nicola Tumolero. Ja, dat klinkt als een klok. Dat is de nummer 3 van deze Olympische 10 kilometer. De man die uh, dus Europees kampioen werd... op de 5 kilometer bij het EK in Colonna. Toen zeiden we, ach, dat mag hij hebben, die prijs... En nu staat hij op het Olympisch podium met een dik persoonlijk record. Want met 12.54.32 reed hij 8 seconden sneller dan dat hij ooit deed. Zohu-rang heeft hij inmiddels ontvangen. En nu gaan we dan de enige Nederlander krijgen op dit Olympisch podium. Een sweep wisten we dat dat niet kon. Omdat er überhaupt nog maar twee Nederlanders aan de 10 kilometer mochten meedoen. Jorrit Bergsma is de enige Nederlander op het podium. 32 jaar is hij inmiddels. Sinds een uh, aantal dagen, wat hij is van 1 februari, dus 14 dagen geleden. 1 februari 86 werd hij 32. Neemt de handdruk in ontvangst. Volgens mij van uh, Nick Thomas, als ik het goed kan zien. In ieder geval heeft ook hij het beertje gekregen. De witte tijger Soehoerang, de mascotte van deze Olympische Spelen. Jorrit Bergsma, zilver, Nicola Tumorlero. Het brons, first place, Canada. Ja, hij wordt aangekondigd in het Engels. Dat hoort bij het uh, Canadees. Ted Jan Bloemen, schreeuwt het uit. Ja, mooie emotie en terecht natuurlijk. En terecht. Die jongen heeft zoveel meegemaakt. En die ene keuze om naar Canada te emigreren heeft hem zoveel gebracht. Twee wereldrecords en olympisch goud. Hij mag het morgen gaan ophalen in Pyeongchang. Daarbij in Medal Plaza. En met een Canadese muts. Canada staat erop. En die rood met zwarte jas aan. Juicht hij en zwaait hij naar de oranje. In, vooral in oranje gulden mensen op de tribune. Die kennen bloemen. Er is een klein clubje uit Canada. Onder wie zijn vrouw. En die juichen met de Nederlanders mee. De Nederlanders zijn sportief. Ze juichen voor Bergsma. Het podium waar Kramer weer niet op staat. Hij wordt er weer op gemist. Bloemen 1, Bergsma 2, Nicola Tumolero 3. Wat was er met Kramer? We hopen dadelijk het antwoord te krijgen op die vraag. Hij staat nu bij de microfoon, Bert Maldink. Dat kunnen wij niet horen. Dat gaan wij oplossen. Dan kunnen wij wel even nog naar de tafel. Ja, Ik begon hier... Op mijn moment supreme ging het ook mis met mijn microfoon. Maar ik zei, het is Annette misschien wel een obsessie geworden, deze 10 kilometer. Die is groter en groter geworden in zijn hoofd. Ja, het is echt ongelooflijk. Ook wat je onder het rijden zag, bijna zo'n het ongeloof in zijn gezicht. Ja. En je, ja, je ziet vanaf eigenlijk de eerste ronde... zit hij gewoon niet lekker in die race. Hij rijdt elke, elke bocht die hij die, die, die aansneedt, was gewoon niet goed. En het is heel snel niet meer spannend. Het is na een rondje of vijf, zes gewoon... Uh, dat je denkt bij jezelf van ja, wat, wat is hier aan de hand? Ja, je verwacht echt van... oké, okay, nee, dit is allemaal ingekookt. Ja. Hij komt even rustig in zijn ritme. Ja. Zometeen gaat Zal hij... Zoals Bergsma dat deed. Precies, ja. Hij, uh, hij, hij start gewoon goed. Ja. Uh, hij komt langzamer, krijgt hij te pakken. En dan gaat hij net als, uh, als Tedjan lager is rijden en aan het eind gooit hij er gewoon een knaller van een versnelling uit. Maar ja, ja voor ongeloof, dat voelde je gewoon bij iedereen. En toen leek hij het weg te geven. Toen dacht hij, ik moet niet op het tweede of derde plekje uh, nee, komen. Ja. Ik moet alleen de bovenste en anders niet. Maar wat ik dus Hierder ook heel ik. bijzonder vind, dat hij gewoon het laatste rondje 30'7 rijdt. Ja. Dat, dat vond ja, allemaal twee en dan het laatste is, hij, gewoon laten lopen. hij kwam niet in zijn slag. Hij kwam niet in zijn slag. We kunnen hem nou gaan luisteren. Ja, graag, Schenker, graag. Maar bij Bert Maaldrink. Wij snappen er helemaal niks van. Jij wel? Ja, ik snap het wel, maar ja, leuk, Sanders. Leg eens uit, wat gebeurde daar? Nou, heel erg zijn. Ik raak, ik raak ze gewoon niet echt lekker en efficiënt. En uh, dan kan ik op conditie en vermogen ram ik zo'n vijf kilometer nog wel door. Gewoon omdat ik gewoon sterk genoeg ben. En dan maar op een tien kilometer is efficiëntie en. en, en, en, en, en de...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 Als je naar mijn 5 kilometer kijkt, dan zie je dat wel. Als je, als je mij vraagt, wel. Ik, ik reed vorig jaar 6-6. Ik rijd nu 609. Natuurlijk uh, ja, ben, ben ik blij. Weet je, ik ben Olympisch kampioen en ik, ik doe het beter dan die anderen. Maar als je heel diep van binnen mij vraagt, maar was dat een superrit? Dan was het geen superrit. Maar hij is wel goed genoeg. Uh, uh, ja, de, ik wist wel, die team gaat heel moeilijk worden. Absoluut. tuurlijk. En de, daarbij is er ook gewoon... Deze uh, Bloemwijk gewoon een fantastische tijd. En uh, ja, die heb ik vorig jaar hier harder gereden, maar uh, dit jaar zeker niet. Ja, dan word je zesde. En als je dan de hele film terugspoelt, hè, bedoel, jij wilde die tien kilometer ooit winnen. Ja. Ja, dat gaat het niet meer worden, Bert. Nee. nee. En ja, je staat er dan gewoon bij. Je zegt dat gewoon. Maar doet dat niet geweldig veel pijn? Want ik dacht, als dit zou gebeuren, wat ik niet had kunnen denken... dat jij hier alles bij elkaar geschopt had. Nee, dat doe ik niet. En daarvoor heb ik denk ik te veel meegemaakt. Natuurlijk uh, vind ik het... Onwijs kloten. En eh, ik heb hier jaren alles aan gedaan. En uh, ja, het is gewoon niet goed genoeg. Hoopte jij nog, want je kunt dat allemaal zeggen wat je nu zegt. En ja. van tevoren misschien ook al. Maar hoopte jij nog dat er ineens, als je op de baan zou komen... dat er dan iets zou gebeuren? Schaatsen is een moeilijke sport en er kunnen veel dingen gebeuren. En je kan ze, je kan ze heel, soms kun je met slechte benen kun je er toch nog heen komen. En uh, eigenlijk was het vandaag gewoon niet goed. Ik zou zeggen, van, uh, je bent nog vrij jong. Over vier jaar weer. Is dat een brug te ver? Nou hij is op dit moment in ver. Uh, ik moet zeggen, weet je, wil je graag de 10 kilometer winnen. Maar, uh, en ik weet ook dat iedereen heel erg meeleeft. En, en uh, ik heb fantastische reacties ook vooraf gehad. natuurlijk uh, doet me dat wat, maar ja, ik, ja, ik had het hier gewoon beter moeten doen. En dat heb ik niet gedaan. Je wel een sportman hoor. Ik bedoel, dat je hier vooraf stond, je, hier, je staat hier nu. Dat is toch wel, uh, ja, dat is een echte man. Ik had het niet van die vlak gehad, Bert. Sven Kramer, ik zei, wordt het er obsessie. Dat neem ik terug, want als je hem hoort... is het bijna laconiek, berustend eigenlijk vooral. Ja, Mark. Nou, ja, ja. Hij, zegt, ja, hij zegt dat over zo'n vijf kilometer die niet liep. Maar niemand reed zo hard. Het ijs was minder, die vijf kilometer in mijn ogen ging nog prima. Hij schudde je hoofd toen hij dat ja, zei. Hij refereert niet naar zijn tijd, hij refereert naar zijn eigen gevoel. Want ja. als, ja, als, ja, iemand weet, nee, precies, als iemand weet hoe hij of wanneer hij in vorm is, dan is het Sven. En ik denk dat hij berustend is, omdat hij heel realistisch is... en gewoon wist hij dat dus... het er niet in zit. Maar dan wist, dan wist hij bij dus de start, juist. dat ja. hij zo relaxed ja. was. Nee, dus... maar hij heeft, hem niet, hij, heeft, hij heeft hem losgelaten al na twee rondjes. Maar dat vind ik dan toch, wat ik dan gek vind... Ik bedoel, we hebben hier te filosoferen over zijn toestanden. dat is het dus allemaal niet. Hij raakt ze dus niet. Maar dat betekent dat hij niet eens goud wint. Hij wint ook geen zilver, geen brons. Ver verwijderd van de top drie. Ja, ja, maar dat is, dat is wel, hij heeft hem gewoon opgegeven. Na drie, ja. vier rondjes... Die tijden, en dat is, dat, is, dat is de 10 kilometer... en dat is ook een verdienste van Bergsma... en een hele dikke pluim naar Tetjan Bloemen. Die zetten hem zo hard onder druk met zo'n tijd... dat als hij merkt bij drie, vier rondjes... shit, ik heb de vorm niet, ga ik die tijden... Hij is, ook, hij is een rekenmeester, hij weet meteen wat hij moet rijden... hij test drie, vier rondjes, kom ik aan die tijd? Nee, nou ja, maar. Maar, hij zegt dus eigenlijk is mijn vorm helemaal niet zo goed... dit uh, toernooi, dit jaar. Uh, mijn vijf kilometer, die win ik dan wel... Maar goed, omdat hij dan rutine. eenmaal zo'n tijd kan. Maar vanmorgen was hij dus vrij lak, niet? Ja. Hij was relaxed. Hij zegt, ja. zit, jij zegt nog, Mark, hij zit ja. goed in zijn koppie. Ja. Maar misschien wist hij daar al dat hij ging verliezen. Dat nou, idee krijg ik nu. Nou, ik heb het idee dat hij, dat hij zich prima voelt. En dat hij eigenlijk alles wel lekker liep. Maar dat hij... Volgens mij komt het echt ook door Bergsma en Bloemen, hoor. Dat hij daar, dat hij gewoon, dat hij echt een soort... Hij rent, we horen bericht. Hij stormt in één keer naar de dinges. Hij was zijn boutjes aan het aandraaien. Nou, nah, ja... Dat, heb ik, dat doe je niet voor een wedstrijd. Dat heb je al lang gecheckt, wel honderd keer gecheckt. Waarschijnlijk heeft hij dat ook al gedaan. Maar waar, dan nog een keer even je boutje vastdraaien. Waar duurt zijn... het op dan, denk je? Paniek. Paniek, toch wel. Misschien ja. ook om iets te doen te hebben zo voor ja. de tijd. Hij durft het bijna niet meer. Nou, nee. dat is echt... Het, is dat dat is gewoon, uh, misschien, hè, het kan ook in een keer de spanning voelen. kan ook goed zijn als je te rustig bent. Ja. Dat kan ook wel een teken zijn van berusting, een beetje. En dan kan het... Zie je die tijden en dan denk je... Uh, ja, weet je, het blijft ook gissen. Het is ook echt een psychologisch spel, hè, die, maar... die topsport. Ja, maar dit is een 10 kilometer. De druk is nog nooit zo hoog geweest. En wat het extra moeilijk maakt, is dat hij weet dat hij twee, tegen twee 10 kilometer rijders rijdt. Die, um, en hij is zelf een 5 kilometer rijder. Dus dat, is ook nog, dat zijn allemaal kleine dingetjes die meespelen. Ja, hij is twee keer, wereld, hij twee keer wereldkampioen, hè? Klopt, De jaren. maar toen waren zij minder goed. Toen, ik denk dat, en hij zegt ook, ik heb niet de vorm van vorig jaar. Dus vorig jaar voelde hij zich echt beter dan ja, dat hij, dan, dan moeten dan we, dan we bij Orry te raden gaan. Uh, die heeft iedereen hier in topvorm uh, afgeleverd. En uh, we hadden nog tot nu geen indicatie dat Sven Kramer niet in topvorm zou zijn. En als hij zegt, ik weet dat dat zo is. Dan weet ik van Jac dat hij dat uit cijfertjes moet kunnen staven bij wijze van spreken. Maar misschien kon hij dat ook wel. Ja, misschien Je weet kan niet het. Wat Daarom, wat ik ben heel, heel erg benieuwd. We, we zouden het eigenlijk zo meteen Orry uh, moeten vragen. Een grondige analyse. Dat is er nodig uh, om dit allemaal te verklaren. Neem niet weg dat Ted Jan Bloemen een uh, fantastische ja. olympisch kampioen... op de 10 kilometer is. Jorrit Bergsma is de nummer 2. In thuis. heel veel mensen thuis zelfs wat schaatsvolgers niet hadden verwacht... dat Nicola Tombolero uit Italië, Patrick, op de derde plaats staat. Maar je zou bijna vergeten dat je winnaars hebt. Omdat we het nu ja. eigenlijk alleen maar over een vuur... Dat de is, de, heb de, je ja. met een grootheid ja. in het schaatsvolgstvenkramen. Zometeen gaan we luisteren naar Ted Jan Bloemen...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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Wat is hier precies allemaal gebeurd het afgelopen uur? Eén ding is absoluut zeker. We hebben een hele mooie uh, 10 kilometer winnaar. Tetjan Bloemen, wat Uit heeft Canada. die man onwaarschijnlijk hard gereden? Olympische koor, waanzinnige tijd. Zich, ja, Stelten, Mark, We moeten even naar het nieuws, want gert Buk zit klaar. In Zuid-Afrika is zoals verwacht vicepresident Ramaphosa... door het parlement gekozen als nieuwe president van het land. Hij is de opvolger van Jacob Suma, die gisteren per direct opstapte. Ramaphosa was de enige kandidaat. De oppositiepartijen hadden niemand naar voren geschoven. Zij wilden dat het parlement zou worden ontbonden... zodat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Zuma vertrok gisteren na grote druk van de oppositie... en vooral van zijn eigen partijtop. Hij lag al geruime tijd onder vuur vanwege corruptie... en er lopen meer dan 700 aanklachten tegen hem. Het roken van Kamerlid Hidema op televisie wordt niet bestraft. Hidema van Forum voor Democratie stak ondanks een sigaret op... in het programma Dit was het nieuws. Roken op de werkplek, en dus ook in de tv-studio, is verboden. Maar Afro Tros krijgt geen straf. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... was de sigaret van Hidema maar heel even in beeld... En Avro Tros heeft er steeds van alles aan gedaan om roken te ontmoedigen. Premier Rutte wordt niet vervolgd wegens discriminatie. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. PVV-leider Wilders deed in november aangifte tegen Rutte... omdat hij volgens hem gewone Nederlanders achterstelt... bij asielzoekers en buitenlandse investeerders. Rutte, waarom wordt hij niet vervolgd? Hier volgt uitleg.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 De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis een register geopend voor Abdelmeer Lubbers. Tot dinsdagmiddag, 12 uur, kunnen mensen dat tekenen. Abdelmeer Lubbers overleed gisteren, de uitvaart is dinsdag of woensdag. Algemeen programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt bij RTL. Galjaard werkt daar ruim 21 jaar. Onder zijn leiding werden programma's als The Voice of Holland ontwikkeld, dat in 2012 de gouden televisiering won. Wat Galjaard gaat doen is nog niet duidelijk.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 en pakketbezorger TNT gedupeerd. APN moest sluiten en kon pas na negen dagen weer open. De schade werd op miljoenen euro's geschat. Rusland ontkent achter het virus te zitten. Het zal u niet ontgaan zijn. De Canadese schaatser van Nederlandse afkomst Ted-Jan Bloemen... heeft de Olympische schoud gewonnen op de 10 kilometer. Het zilver was voor Jorrit Bergsma, brons was er voor Nicola Tumolero. Sven Kramer, een van de favorieten voor de zegen... reed een dramatische race, hij werd het zesde... met ruim 21 seconden achterstand. Het weer in de oostelijke helft van het land miesert het wat. In het westen af en toe zon. Het is vanmiddag 5 tot 9 graden. Morgen en zaterdag droog en zonnige periode. En dan ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de N201 uit Horenhoofdorp. Die weg is helemaal dicht bij Aalsmeer. En verder staat er file in het zuiden van het land op de N279... van Roermond naar Den Bosch. Tussen Beek en Donk en de aansluiting met de A50... 2 kilometer en 10 minuten oponthoud.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 Radio Olympia. Ik was het Radio Olympia. rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Oval is weliswaar leeg, Patrick. Maar toch zindert het hier nog. Hè? Het zindert hier nog na. En ja, je ziet ook hier en daar nog wat. Ja, echt maar een paar oranje supporters. En die zijn ook even nog uit het lood geslagen. Dat zijn denk ik de Sven Kramers fans die het maar niet kunnen geloven. Die op een stoeltje blijven zitten en denken... Wat heb ik zojuist gezien? Nou, dat gevoel heb ik natuurlijk ook. Maar laten we eens beginnen bij de, het, gevoel, het mooie gevoel van die glorieuze winnaar... Tetjan Bloemen. Ja, Mark Kuijters. Wat een magnifieke race. Ja, weet je, hij, hij is misschien wel de, de enige die het perfect heeft uitgevoerd... het plan heeft uitgevoerd wat hij, uh, wat hij voor ogen had... Perfecte rondetijden. Op het laatst nog naar beneden getrokken naar de 9-9. Begon met een, ja, dat, ja, als je het ziet, dit is zo'n snelle tijd. Een 12.39. Ja, de wereldrecordhouder doet, uh, doet hier zijn zijn titel, wereldrecord alle eer aan. Uh, en hij heeft gewoon dik verdiend gewonnen. En nu staat hij bij de microfoon van Steven Dalenbaan. Nou, nog niet helemaal. Hij staat bij de microfoon van Dan Jensen. Die voor NBC Radio de interviews ook doet. En ook het commentaar Tedjan Bloemen. Winnaar nou van de Olympische 10 kilometer, ik kan het geloven. Uh, ja, <laughs> dat wel. Wat een race ook, hè? Ja, dankjewel. Die 5 kilometer, ja daar liep het allemaal niet zo goed. Toen zei je coach: die 10 kilometer, daar gaat het gebeuren. Dan is hij nog beter in vorm. Heb jij er vertrouwen in gehad dat het vandaag ging lukken en dat je er zo'n race uit kon persen? Ja, ik heb er heel veel vertrouwen in gehad. En 5 kilometer. Um...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 Um, nou, ik heb me gewoon vanaf het begin af aan ontzettend thuis gevoeld in Canada en ja, we hebben gewoon echt een uh, heel goed trainingsprogramma, een heel goed team waarmee we zo goed samen hebben gewerkt um, en uh, weet je, het is gewoon echt een combinatie van alles en uh, alles is gewoon op zijn plek gevallen de afgelopen jaren en uh, dan komt dit eruit en uh, dat is heel erg mooi, daar ben ik heel trots op. Met een glimlach, dankjewel en gefeliciteerd, Ted-Jan Bloemen. Ja, zo gaat dat bij Olympische gouden medaillewinnaars, jongens. Die moeten dan meteen ook door naar het volgende interview. Hè. Daar staat dan iemand bij met een mapje en een tijd uh, en een stopwatch. En die uh, meten dan hoe lang je al aan het praten bent. En dan gaan er, gaat er een vingertje in de lucht. En dan bij de volgende vraag trekken ze aan je, je ja. mouw. <laughs> dus nu staat hij bij de volgende. Hey, er komen er nog... er nog heel veel voor, ja, Ted-Jan Bloemen. dan kan je soms nog eens één een vraagje extra stellen. Maar dan is het ook echt gebeurd. Mark, um, wat kunnen wij hier leren, hiervan leren dat Tertjan Bloemen het goud pakt. Wat kan Nederland daarvan leren? Zoals Steven zojuist zegt, je werd wel eens om je gelachen... en nu ben je olympisch kampioen. Ja, nou ja, wat je, wat je kan, sowieso kan leren... is dat er meerdere wegen naar Rome leiden. We moeten niet denken dat we als Nederland... sowieso alle wijsheid alleen maar in pacht hebben. Wat, wat we hebben is een interne, ontzettend grote concurrentie... Maar sommige jongens en ook meiden gedijen soms beter in een vaste ramien. met een kleinere ploeg waar ze individuele top-aandacht krijgen. En daar was nooit plek voor in Nederland voor Tetjan Bloem. Hij hing eigenlijk net buiten de ploegen. Hij was een van ander type schaatser dan, dan de rest. Ja, ja, ja, ja, weet je, als je in een ploeg met kramer mee moet. Hè? je zit met een kramer, een nuis. En dat zijn mannetjes. dan moet je wel die eisen aandacht op. en dan moet je ook je mannetje staan. Uh, een, een bloem is iets ingetogener, iets rustiger. Die wil gewoon jaar in, jaar uit. Even <laughs> niet die hijsa. Die wil gewoon kunnen, kunnen werken nou, aan een plan. Ingetogen. Dat was hij alleszins niet uh, toen hij over die finish kwam. Oh, armen wijd. En echt, dan zag je zijn spieren. Dat was mooi. Later ging hij hier zitten. zag je echte tranen. Hij zat, zat te huilen met, in, in zijn ja. knuisten. Dat was mooi. En daarna die grote, grote glimlach. Ja, ik heb heel veel emoties gezien bij die Tedjan Bloemen. Prachtig. Ja. Uh, dat zie je niet altijd bij hem, hoor. En uh, dit is een bevestiging voor hem natuurlijk. Hè. De keuzes die hij heeft gemaakt, die wijken af van wat in Nederland zogenaamd standaard is. Hij heeft echt zijn eigen pad gekozen. En wat hij zegt, hij heeft een team om zich heen die hem steunt. Bart Schouten met coach. Die hebben een goed plan gemaakt. Je zagen het al in die Jordan Beltjes, die met hem traint. Hè, in Canada hadden ze nooit een goed programma met die All-Rounders. Dus hij, hij heeft wat aan die Canadezen gegeven en hij heeft ook heel veel teruggekregen. En, um... Uh, juist de ploeg van Jack Ory, hè? juist ja. die ploeg had het allemaal op orde. Heeft ja. het, laten we eerlijk zijn, heeft het op orde. Zeker. Alleen maar gouden medailles. Wat zegt uh, dat, dat uh, Kramer dus niet in vorm is? Wat zeg je dat? jij dat? Je zei vorige ja. ze week al iets over. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar Jack Ori's verhaal. Die, die meet alles, die weet hoe Kramer er fysiek voor staat. Dus uh, Jack kennende wil je dingen uitsluiten. Het eerste wat je wil uitsluiten is er iets fysieks. Ja. wat niet top is. Is Kramer fysiek niet op orde? Geloof jij niet, volgens mij, dat hij niet nou, op orde is? Ik vond hem die vijf kilometer nou. prima rijden. Ik, ik heb geen indicatie gehad dat Sven niet fysiek op orde was. Hij zegt, ik heb geen goed seizoen. Hij een redelijk overtuigende 10 kilometer staafhanger. Ook uh, OKT was wel iets wankel op de vijf. Inderdaad, dat klopt. Uh, maar maar, maar ja. de eerste drie was genoeg, dus dan hoefde hij niet uh, ja, nou, Het blijkt wel weer dat Sven Kramer ook geen, uh, geen machine is, maar een mens. Nee. En uh, In een mens heb je ook uh, een, st een stel uh, hersens tussen je oren zitten... En emoties die je voelt. En je kan vlak voor zo'n rit kan er ook heel veel gebeuren in je hoofd. Ook met zijn Kramer. En daar keken wij wel een beetje op die manier naar. Van hé, wat is hij aan het doen? Wat is hij aan het even aan het sleutelen, even rennen. Dat doelt op onrust. Dat doelt toch op, ja. Hij ging zijn schaatsen nog even schoonmaken. Vlak naast een uitblazende Tetjan Bloemen. Ja, ja. We hebben het natuurlijk over Tetjan Bloemen ja. gehad. En we hebben het veel over Kramer. Maar Jorrit Bergsma ja. heeft ook goed gereden, hoor. Ja, zeker. Laten we die absoluut niet vergeten. Die, die begon eigenlijk hè, met uh, eventjes een tijd neer te zetten. 12.41.99. Sneller dan die deed in sortie vier jaar geleden. En ook sneller dan die deed op het WK. Die reed al een fantastische rit. Heel mooi opgebouwd naar de 9-9 terug. Ja, dat, uh, te, dat gaf Tetjan Bloemen een hele mooie richttijd. En, uh, en hij wint dan zilver. Uh, hij wint echt zilver, hè? Ja, hij wint wel. Ik denk wel dat hij teleurgesteld is. Omdat hij als... Maar ik denk dat hij wel echt zilver wint. Hij is op waarde geklopt, hoor. Twee seconden is Stefan ja. Bloemen sneller. Ja, dat had hij ook niks meer aan kunnen doen. Hij heeft nergens iets kunnen winnen, denk ik. We begonnen deze uitzending... Uh, God, het voelde heel lang geleden... met het nieuws van vandaag uh, uit de Volkszand. Dat ging over de coach van Jorrit maar Jelrit Adema. Hij heeft vier jaar geleden tijdens de winterspeler van Sochi... een poging tot matchfixing ondernomen... Rondom de ploegenachtervolging, zo staat te lezen in de Volksstand vandaag. Steven Dadebout vroeg Bergsma of hij het artikel uit de Volksstand voor zijn race ook gelezen heeft. Nee, ik, ik kwam een titel tegen inderdaad. En uh, ja, het is wel duidelijk uit welke kant dat, uh, dat komt. Uh, oh? Ja, nou ja, er is uh, en maar één persoon die, uh, ja, die probeert uh, ja, onze ploegen of mij... uit balans te brengen. Dus dat is wel, uh, ja, wel duidelijk. Wie dan? Nou ja, dat kun je zelf ook wel invullen. Nee, zijn Kramer. Je knikt ja. Nou ja, dat, dat is wel overduidelijk. Het is niet de eerste keer. En, ja. en dat, dat, dat, dat het precies vandaag ja, naar buiten moet komen. Deze verhalen. Dus, ja. dus jij zegt wel dat het verhaal uit het kamp zijn kwam. Wat daar het lek vandaan kwam. Richting de volksland. Dat lijkt me wel duidelijk. Heeft het jou uit het lood geslagen? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik kwam er tegen en. Ja, ik, ik was er niet verrast onder. Nee, maar ik kan me toch ook voorstellen dat het ja, weer oude wonden open rijdt? Ja, nee, maar ja, ik... ik uh, ja, misschien is dat... Uh... Misschien maakt het je wel... Het heeft je uiteraard niet uit het lood geslagen... want je deed een heel goede race, dus misschien maakt het je wel meer gedecideerd van... ik ga het doen vandaag. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb me proberen om, om mezelf te focussen... en gewoon zelf een uh, goede rit neer te zetten... En, uh... Ja, dat, uh, dat heb ik vandaag gedaan en dit was gewoon maximaal haalbaar voor mij. En, uh, ja. Verlies je dus liever van, uh, uh, van Tejan Bloemen dan van Sven Kramer? Als ik het verhaal zo hoor, kun je dat zeggen? Uh, ja, Tejan was vandaag gewoon de, de terechte kampioen. Die heeft hier een heel goede rit ne neergezet uh, en uh, ja, die is gewoon de terechte kampioen. Ah, maar toch tevreden verloren van de terechte kampioen, maar ja, het is natuurlijk wel opvallend wat hij zegt over ja. dat Kramer dat gelekt heeft. Ja, ja, ik vind het ook heel opvallend en uh, ik zou het, ik zou, ik zou me er even van onthouden van commentaar, dat je dat je niet weet als Jord Bergs Bergsma was. Uh, laten we bij zijn prestaties blijven en ik laat, laat de jongens alsjeblieft ook met Arie Koops erbij en met de trainers en het Jillet en met laat ze gewoon een bakje koffie of, of, een, of een hele hele bier gaan drinken Want na gaat de spelen. Dus over 2014, dit gaat nog steeds over in de ploegaf en volgt het gewoon nog die altijd. Dat is nog steeds een open wond. Jorrit Bergsma uh, mocht daar eigenlijk niet meedoen... omdat, uh, omdat ze ervoor kozen om met die drie jongens te rijden. Hè, Blokhuis, uh, Verwij, Kramer. Uh, om goud te winnen in de, in de laatste rit. Daar mocht uh, Bergsma niet in waarop hij bedankte. En dat is gewoon een hele etterende wond geweest. Er is heel veel gebeurd op de achtergrond... waar we nu steeds meer ja, op een negatieve manier wel te horen krijgen hoe dat zat. Dat zit heel, heel diep bij Jillert. Daarom heeft Jillert dat ook aangegeven. is als een boemerang teruggekomen. Nou, hoe dat precies gegaan is. NOC heeft een, sta een statement gemaakt afgelopen nacht. Beetje rare timing. Um, ja, dat, Zij dat... hebben ook uh, die brief vrijgegeven. Zij dat hebben die brief heb vrijgegeven. De informatie was bij de Volkskrant al... Uh, ja, weet je, laat, laat, laat dit rusten. Ga een bier drinken met, met elkaar. Heb het erover en dan zand erover. Want dit doet veel te veel af aan de grootheid van de Jorrit Bers, maar De grootheid van een kramer... Uh, Ori, uh, Anema. Wat we allemaal bereikt hebben als Nederland. Waar we staan. De gouden medailles die we hebben gewonnen. Jongens, we zijn een fantastisch schaatsland, we hebben fantastische schaatsers. Uh, we laten we hier ook gewoon op een volwassen manier uitkomen met zo'n Geen Olympische Spelen zonder schaatser. Ja. Uh. Ah, ik ben er wel klaar mee hoor, ja. met dit verhaal. Maar blijft staan dat Bergs maar gewoon heel blij is met zilver. Tuurlijk. En... tuurlijk. Heeft... Hij, hij is heel reëel. Hij geeft Tetjan Bloemen de credits. Hij heeft maximaal gereden gewoon. Dit, dit was zijn rit. Je moet maximaal rijden op een spelen. En je kan ermee leven met zilver, mits iemand anders echt beduidend ja. beter was. En dat was Tetjan Bloemen vandaag niet gestolen, maar prachtig gewonnen. Ja, en we draaien ook altijd de Nederlandse plaat. En we hadden deze Nederlandse plaat al uh, vanochtend uh, uitgekozen... omdat er natuurlijk ook veel meer nieuws is dan alleen schaatsnieuws. Namelijk, ja, de premier waar ik eigenlijk groot ben mee geworden... is Ruud Lubbers, hij is overleden. Iedereen weet het in Nederland en hier in, in, in Gangnung. Ja, speelt dat ook wel. En had het CDA van Lubbers vanaf dag 1 gezegd... die kernbommen komen hier niet... dan was één van de pareltjes uit de nederpop nooit gemaakt... Waren daarna landen als de Verenigde Staten in Noord-Korea... niet doorgegaan met dreigen met een kernoorlog... dan was dit liedje nu niet meer alleen een galm uit het ver verleden. Maar wat dat betreft heeft Doe Maar een tijdloze plaat afgeleverd. En die werd voor het eerst gespeeld op het No Nukes Festival in Utrecht. En die versie gaat u horen. Daarna hebben ze er in de studio's nog aan gesleuteld. En toen is het de single de bom geworden. Maar u hoort dus de allereerste versie Doe Maar de Bom. Ik ben bang... Jullie zijn met zo vele. Ik ben bang dat ik jullie allemaal niet meer zal leren kennen. Voordat die bom valt. Ja, iedereen is ergens anders bang voor. Ik ben alleen maar ontzettend bang dat je op die gemak ligt te rukken. En net voordat je klaarkomt valt dat ding. Ik moet er niet aan denken. Echt niet. Ik ben er even kom. Bent, voordat het te laat is, want als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak diploma's en m'n checksop zat, m'n polis en mijn boordens zat, onder de flem bouwen van de stad. van de bom van Doemar. Dit werd gespeeld op 16 april 1982. Ja, toen speelde dat allemaal. Toen was er een groot festival, ik geloof, in Utrecht. En Doemar trad, trad toen op. En die hebben deze versie toen gespeeld, voor het eerst dat dit nummer gespeeld werd. Daarna zijn ze dus de studio ingegaan en hebben ze het bijgeschaafd en nog heel veel dingen eraan gedaan. En toen is het de grote single geworden, de grote hit van Doemar. En een bommetje. Nou, een bommetje viel hier ook, hoor. Oh ja, natuurlijk. Ja, een bommetje ik... hier in de, de Gangnung Nung Oeh, man. bommetje, een nucleaire kernexplosie. Ja, oh. man. Ja. Dit hadden we niet verwacht. Nou, wat ik zo gek vond is dat uh, je, ver, je, ja, je leeft er al heel lang naartoe. Ja. Uh, dan beginnen die Olympische Spelen en iedereen heeft het over die 10 kilometer die, dan, die er dan is. En dan, dan vandaag sta je op en dan wil je er ook naartoe. En dan, dan kom je hier aan en iedereen heeft het erover, praat erover, is ermee bezig. Dan start die 10 kilometer. En ik moet zeggen, na drie, vier, vijf rondes was de spanning gewoon <hijst> eigenlijk wel weg. Ja. En dat vind ook. ik zo jammer. Daar, ja. heb ik, daar heb ik het meeste moeite mee. Dat is die teleurstelling dat ik niet echt gewoon de race heb gezien... Ja. waar ik zo op gehoopt had. Knokkende ja. Sven, nou Sven. Ja, dit is topsport en optima voor Dit ga je niet zien op een World Cup. Dit ga je niet zien op een WK. Deze krankzinnige en soms hele gekke uitslagen en races ga je zien op de Olympische Spelen. Ja. We gaan naar de trainer van ja. de Olympisch kampioen ben op de 10 kilometer. Bart Schouten. met Steven Dallebaas. Ja. De glimlach, ja, je onderdrukt hem een beetje... maar die, die, die, die valt er niet meer van af te halen, denk ik, de komende dagen. Ja, we moeten kijken. Ik hoop dat het morgen ook goed gaat. Dus, uh, maar dit is, dit is een hele goede dag. Nou, Laten we het niet, even, even niet over morgen hebben. Nee, is waar. We moeten vanavond even genieten. Dus, uh, ja. um, jullie hebben dit plan natuurlijk al zo lang in jullie hoofd zitten. En dat kan op allerlei manieren mislopen. Dat, dat, dat, is natuurlijk, dat zie je in de sport vaak gebeuren. Uh, maar jullie, ja, het lukt jullie. Hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen tijdens deze spelen? Ja, ik denk dat ze een hele goede voorbereiding gedraaid hebben. Heel goed. Ik denk dat Ted ook uh, altijd geloofd heeft dat hij, uh, dat hij kon winnen. Dus uh, en, en, ja, het was gewoon fantastisch hoe kalm die bleef na die fantastische rit van Jorrit. Die rijdt een Olympisch record. en uh, ja, dan moet je toch gewoon kalm uh, gewoon blijven en, uh, en blijven, blijven uitvoeren wat je, wat je uitvoert en uh, of wat je plan is. En dat heeft hij gewoon ongelooflijk goed gedaan. Wat was dat was plan? Is dat aangepast naar aanleiding van die tijd van Bergsma? Nee, ik, ik hou er helemaal niet van om, om op tijden weg te gaan. Dus uh, ik, ik ben meer iemand die uh, iemand wegstuurt op een gevoel. En uh, dat heeft hij dus heel goed gedaan. We hebben gewoon echt afgesproken 15 rondjes hou je rustig. En dan, uh, en dan probeer je of hetzelfde door te rijden of, uh, of wat naar beneden te brengen als dat kan. En uh, ja, dat deed hij gewoon fantastisch. Dat is de race van vandaag. Er gaan natuurlijk jaren aan vooraf. Uh, leg eens uit, hoe heb jij uh, bloemen van, uh, nou, van de bloemen die die was in Nederland omgetoverd tot, tot een Olympisch kampioen? Ja, het is zeker geen toveren. Hij, uh, hij was natuurlijk een hartstikke goede schaatser. Maar er waren gewoon bepaalde dingen die hij beter kon doen. Ik denk technisch. En ik denk dat hij ook uh, ja, mentaal gewoon, uh, gewoon, gewoon beter moest worden. Dat hij gewoon meer voor de sport moest gaan leven. Dat hij echt, uh, ja, dat hij echt gewoon uh, meer consequent met, met, het, met het sportleven, met het sport bezig moest zijn. En, uh, ik denk dat hij dat voornamelijk opgepakt heeft. En hij is gewoon echt gegroeid als mens. Wat betekent dat dan dat je consequent bezig bent? Dat je, dat je buiten het ijs, uh, juiste voedsel eet, dat soort dingen? Uh, en, en rust als je het nodig hebt? Ja, onder andere. En uh, trainen als de coach er niet bij is. En uh, ja, um, op heel veel gebieden echt consequent zijn. Dus hij had echt wel, um, echt wel momenten dat hij gewoon niet, niet goed bezig was. En die hebben we echt besproken met hem. Dat, hij, dat moet gewoon echt beter. en op gehamerd, gehamerd. Dus we hebben gewoon één, één, één mentaal... Doel hebben we voor hem gesteld. En dat betekent dat hij, dat hij consequenter moest zijn. Dat hij echt overal in zijn hele sportbeleving en alles wat hij deed... gewoon heel goed zijn doel van prestatie uh, you know, in zijn achterhoofd moest hebben. En dat hij heel consequent moest de keuzes moest maken die daarbij pasten. Hoe is hij als mens veranderd dan? Ja, ik denk als mens dat hij... Uh, A, werd hij gigantisch goed opgevangen door het team in Canada. Dus door ons gaatsteam. Uh, ons dus iedereen verwelkomde hem. En uh, er hadden ook mensen kunnen zijn zeggen van... ja, hij komt bij mij, uh, hij wordt mijn tegenstander. En, maar iedereen, iedereen heeft hem heel goed opgevangen. Uh, dus hij voelde zich echt welkom. En daardoor heeft hij zich denk ik ook heel erg opengesteld... voor, uh, voor, ja, voor wat de andere mensen brengen. En hij heeft, ook, uh, hij heeft echt geleerd om een goede teammate te zijn. Waar hij in het verleden denk ik uh, misschien niet zo'n goede teammate was. En, uh, dus ik denk dat hij, dat hij daar gewoon heel veel, heel veel van geleerd heeft. En dat hij gegroeid is als mens, hij is ook getrouwd, hij is, hij is gelukkig in Canada. En... Alles viel op zijn plek. Ja, ik denk dat alles vandaag goed op zijn plek viel. Ja. Dat hij gewoon echt gigantisch heeft, goed heeft uitgevoerd wat, wat het plan was. Ik zag jou in een interview voor de wedstrijd. En voor mij was jij enorm nerveus, of niet? Nee, valt wel mee. Serieus? Ja, nee, het valt, valt, viel wel mee. Het was, ik was eigenlijk behoorlijk kalm de hele dag. Ik was veel meer nerveus voor de vijf kilometer. Dus uh, het was redelijk, uh, ja, redelijk ja. En nu uh, de, de, de, de zwart-rode Canada lopen kan uit, denk ik, hè? Ja, ik denk dat Ted, uh, Ted wel uh, op het vliegveld uh, goed onthaald zal worden. Ja. Wat gaan jullie vanavond nog doen? Uh, ik ga me voorbereiden met Yvanie Blondin op de vijf kilometer van morgen. En Ted zal, uh, denk ik, wat uh, gaan vieren. En jij viert het feestje later. Dankjewel, Bas Schouten. Gefeliciteerd. Ereburger wordt hier waarschijnlijk zometeen. Ted-Jan Bloemen, Ereburger van Canada. Dat kan haast niet missen. Van de winnaar toch weer even terug naar de verliezer Sven Kramer. Hij sprak met uh, uh, collega-journalist Thijs Sonneveld. Uh, ik hoef niet voor zilver of brons naar Medal Plaza. Dus je hebt het expres laten lopen. Nou ja, expres zou ik het ook niet noemen. Maar, Annette en uh, Mark. Jawel. Wat denk jullie? ja. ja. Hij wil niet, uh, niet op het uh, podium als het niet op het hoogste podium is. Hij is mentaal knock-out gegaan naar de tijd van Bergsma en uh, Bloemen. En hij heeft het uh, na twee rondjes waarvan hij twijfelde of hij er wel aan zou komen, gewoon laten lopen. Mentaal altijd geroemd, hè? Kramer. Mentaal geroemd. Ja, hij is Ja Hij traint zo hard en hij is zo maniacaal bezig, omdat hij altijd wil weten dat hij de beste is en wint. En als hij daaraan gaat twijfelen, hè, het is, een, het is een, een, een mythe om te denken dat Sven ja. Kramer nooit twijfelt, dat doet hij de hele dag. Dat doet alle topsporters, dus daar is helemaal niks raars aan. Alleen uh, die slaat nu in één keer toe in paniek. Uh, tijdens de laatste ritten. Hij heeft ook nog nooit een situatie gehad. waarin hij zou moeten twijfelen aan zichzelf. En dat is eigenlijk. Nou ja, in Vancouver was dat ook niet het geval. De 10 kilometer is nooit een ding voor hem geweest. totdat het misging ja. op de, met die wissel. Maar we zeiden ook iedere keer. hè. Eindelijk wordt hij uitgedaagd. En dat wil Sven Kamer ook weer eens een keer. Hij wordt uitgedaagd en dan kan hij helemaal het beste in zichzelf zelf. Nou nee hoor, het liefste wil hij gewoon lekker winnen met 10 seconden voorsprong. <laughs> dat wil hij. Daarom traint hij zo hard. Nee, dat is echt. Mentaal is het lekker als je weet, weet je. Ik kan iedereen erop leggen en ik heb nog een ruime marge over. Wordt die foute wissel nou nog pijnlijker? Nou, nah, dat weet ik niet. Ja, natuurlijk blijft dat pijnlijk. Met Alleen... de kennis van u? Ja, dat blijft altijd wel pijnlijk. Ja. Ook al wint je hier goud, dat, dat blijft pijnlijk. Ja. Ik heb ook wel titels verloren op hele lullige manieren En dat, dat gaat nooit helemaal weg. Ook al win je Olympisch goud zelfs. Ik ben heel benieuwd naar zijn coach. Want die ja. won al drie keer goud. Hè? Met Achterreek, de Kjeldnuis, Sven Kram op de vijf kilometer. Het kon niet op met Jack Ori. Maar de tien kilometer, daar lukte het dus niet. Hij staat bij Steven Dahlabout. Hoe kan dit? Ja, hoe kan dit? Ik bedoel... Uh... Uh, dit is wat sport is. En het is echt heel, heel, heel vervelend. En dan hadden we ontzettend graag willen hebben. Maar uh, hoe dit kan, dit is waarom mensen allemaal naar sport kijken. En, uh, en, en, en dat er zoveel beleving in zit. Maar uh, ja, wat ik vind, is dat hij kwam gewoon niet in zijn ritme Hij reed in, in een ritme wat niet bij hem hoorde. Vanaf, vanaf rondje drie. En daar kwam hij niet meer uit. Is het iets wat zich al aankondigde? Nou, ik vond het niet. Nee, ik bedoel, in de trainingen vond ik hem uh, goed rijden. En, uh, en uh, is, ik vind het ook, ja, het is, het is niet zeg maar in lijn met wat ik in de trainingen zie. Maar ja. Hij zei zelf van wel. Hij had wel dat idee dat het niet helemaal goed ging. Ja, dan mag hij ook hebben. Of, naar de vijf? Nee, dat mag hij. Dat, natuurlijk mag hij, dat, dat, dat mag hij hebben, maar ik, ik, ik kon het niet zien. Ik vond van niet. Ik, ik, vind dat die, uh, uh, ik vond dat hij gewoon uh, erg goed reed tijdens de trainingen. Hij zegt, ja, dat, is schaats, dat zijn schaatstermen, maar uh, ik raak ze gewoon niet lekker op het ijs. Nee, daar klaagt hij ook over. Dat klopt. Alleen, uh, Wat is dat, als je, ze, als je ze niet lekker raakt? Ja, dat is een gevoel. Dat kun je niet uitleggen. Nou, uh, ja, hij zal het echt wel voelen hoor. Ik, ik, het is niet dat ik twijfel aan dat hij dat niet voelt. Alleen, eh, we kunnen het vanaf de buitenkant niet zien. Ja, ik zie ook wel dat hij hier, nu, hoe hij nu hier rijdt... dat zie ik natuurlijk, ik zie, dat hij, ik zie precies wat hij doet. En ik zie ook dat dit niet lijkt op wat hij in de trainingen deed. Ja, en waardoor dat komt, ja, dat is een wedstrijd. Dat is een sport en dat is wat gebeurt. Maar je bent ook een man van de metertjes... en die metertjes wezen bij al die andere gouden medailles... die je hebt gehaald bij jouw andere atleten de goede kant op. Hoe staan die metertjes bij, bij Kramer? Bloedwaarde en dat soort dingen. Ja, de goede kant op. Dat is allemaal in orde. Ja, ik, ik, alles wat, ja, kijk, hey, uh, ik kan niet alles meten. Maar wat we meten, dat was, uh, dat was in orde. Maar ja, weet je wat het is? Kijk, uh, uh, sport is natuurlijk zo. als uh, je, hebt, uh, je, hebt, zeg maar, uh, je probeert hè, als trainer... vier tot vijf factoren goed in de hand te hebben kan je voor 80, 90 procent hebben die in de hand. Maar die andere 15 niet. Of 20. Dus kijk, het is niet zo dat je natuurlijk alle factoren in de hand hebt. Want dat zou wel heel mooi zijn, want dan hoef je ook niet meer te starten. Dan weten we het allemaal van tevoren. Alleen, we kunnen wel heel leuk sturen. Nou ja, en uh, ja, hij was... Uh, ik vond hem goed genoeg, maar ja, blijkbaar was dat niet zo. Dit is een afstand met een uh, race geweest... Ook met een enorme voorgeschiedenis uh, van wel 12 jaar lang. Zo niet langer. Uh, nou ja, 12 jaar. Uh, was hij voor deze race anders dan voor andere 10 kilometers? Ja, hij is voor elke. Niemand is hetzelfde. Voor... Maar je weet wat ik bedoel? Was hij zenuwachtig? Was het de nervositeit van nu moet het gebeuren? Ja, jongen, dat is voor elke rit. Er staat altijd druk op Sven. Maar het hoeft niet voor elke rit te gebeuren, natuurlijk, of in elke rit te gebeuren. Nou ja, ik weet niet hoeveel WK's jij geteld hebt de laatste vier jaar. Dus er zitten zoveel WK's in en dan moet het gewoon gebeuren. Weet je wel? Want hij, ja, hij is nou eenmaal de de kloppen man. Dat is hij nou eenmaal geworden. Was hij anders? Nee, ik vond niet dat hij nou uh, extreem anders was. Zo ja, ik ben op zoek naar vragen van hoe kan dit nou gebeuren... maar jij hebt de antwoorden niet. Nee, ik heb nou niet... Jawel, wel. Ik had een antwoord, maar die is, geloof ik niet dat jij wil horen. Het antwoord wat ik zei is dat hij niet in zijn ritme kwam. En dat hij een tetra slagritme reed vanaf ronde drie. En daar kwam hij niet meer doorheen. Dat is wat ik denk waar het mis ging. Het materiaal was helemaal in orde? Ja, hij klaagde een beetje over zijn schaats. Maar dat doet hij al een, al een periode. Maar ja, ja, ja, ja. hij heeft er ook hard mee gereden. Ik, uh, het zijn allemaal factoren die allemaal zouden kunnen. En, uh, maar ja, die, uh, ja dat, dat, dat blijft natuurlijk uh, altijd heel erg lastig. Ja, Corrie. Die uh, wel snapt. interessant... Ja, maar toch ook wel interessant. Iets zei aan het begin, vond ik... Dit is waarom we sport kijken. Dit gebeurt bij ja. hem. dit hoort bij sport. Je kunt hem niet afstellen als ware hij een echte machine, die Sven Kramer. Dan nee. moeten we het toch eens een keertje onthouden, hè? Maar oh ja, zoveel wint. Ja, maar het lijkt heel... Kijk, als je wint, dan lijkt alles heel erg makkelijk. Want dan heb je gewoon alles goed gedaan. Maar um, ik, weet, ik heb één keer... Um, bij een andere wedstrijd meegemaakt met een andere sporter. Toen kwam Jack aan tafel zitten en toen zei hij... ik weet niet meer wat ik met deze sporter... maakt even niet uit over wie het gaat, moet doen. Dat, maar uh, ik, krijg het bij, ik krijg het niet voor elkaar. Hij rijdt goed in de training, maar in de wedstrijd niet. En dat is, dat is ook wat je als trainer, wat hij ook zegt... kan je maar een bepaald iets doen. Ja. Uh, in de wedstrijd moet alles samenkomen. En uh, hij zag vanuit de, bui van de buitenkant... van Sven kwam niet in zijn ritme. Hij zag ook dat er iets gebeurde... Uh, Sven legt het uit vanuit zijn positie van ik voelde niet, ik voelde niet dat ik in vorm was. Um, ja, Jack die bekijkt het vanuit zijn positie en zegt gewoon van ja, ik zie gebeuren dat het niet lukt en waar het aan ligt, dat weet ik niet. Ja. Steven Dalenboud, jij bent als het goed is nog in de katakombe? Dat klopt inderdaad. Um, jij volgt dat hele uh, verhaal aan, maar daar hadden we eigenlijk een punt achter gezet, maar uiteindelijk komt er altijd weer een buis en bij. Nou ja, goed. Uh, Jorrit Bersma zei dus dat het hele verhaal uit de Volkshand vanochtend uh, uit het kamp Kramer kwam. Dat het bewust gedaan was om uh, hem te ontregelen ja. op deze belangrijke dag. Dat is nogal een beschuldiging. Dat hè? is inderdaad nogal een beschuldiging. En ik stond ook eigenlijk al met, met mijn oren te klapperen toen hij dat uh, zei. Mm -hmm. Maar goed, um, dan sluiten we het daarna af. Nadat ik gezegd heb dat uh, John Volkers, de auteur, de mede-auteur samen met Erik van Lakenveld van, uh, van de Volkshand, van het Volkshand-artikel, dat hij inmiddels ontkend heeft. Dat, uh, dat het verhaal, het volkslandverhaal, uit het kamp Kramer uh, is gekomen. Uh, dus ja, uh, dat is dan uh, ja, wel wat, wat we zo zeggen. John Ik ja. ja. die kennen ja. wij uh, als een integer journalist uh, wat ja. dat betreft. En uh, Erik ook. Zeker. Dus uh, dat moeten we wel voorwaar Misschien aannemen lijkt mij. Nou, je ziet een, beetje, even een ja, je ziet een beetje wat er gebeurt als je niet meer met elkaar communiceert. Hè. Je hebt het met Noord- en Zuid-Korea zie je het. Uh, nou ja, je <laughs> <laughs> ziet hetzelfde tussen die twee schaasploegen. Ja. ja, nee, maar dit is een verhaal. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen maanden gedacht... Dit gaat weer terugkomen. Dit gaat dus ja. een boemerang terugkomen. Vier jaar lang hing die boemerang in de lucht. En uh, hij komt terug en het is er gebeurd uh, vandaag. Steven, dankjewel. Pas op, nu volgt een mening. De druk te maken! Ja, en ook hier op de Olympische Spelen hebben we elke keer een druk te maken. En de druk te maken van vandaag is Massie Hoetak. Terwijl heel Nederland in de is van alles wat er op en om de schaatsbaan... in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gebeurt is er voor mij een heel ander sportevenement dat zorgt voor opwinding. Het NBA All-Star Weekend. Het jaarlijkse spektakel waarin de allerbeste basketballers van de VS... samen in één team spelen en waar er individuele wedstrijdjes worden gehouden... met als klassieker de dunk contest. Dat is mijn sporthoogtepunt van het jaar. Maar, begrijp me niet verkeerd, het nationalisme wordt ook in mij aangewakkerd... als ik dagelijks de kranten zie koppen dat er weer prijzen zijn gevallen in Kamp-Holland. Ik kan dan ook niet anders dan denken aan mijn eigen ervaringen op de schaatsbaan. De enige keer dat ik heb geschaatst in mijn leven... zat ik nog op de middelbare school waar ik elk jaar net voor de kerstvakantie... namens een zelfbedacht goed doel 54 baantjes moest schaatsen op de Jaap-Edebaan. En ieder jaar stapte ik met lood in de schoenen in tram 9 richting Amsterdam-Oost... waar ik vervolgens de hele dag tegen niemand sprak en stil mijn rondjes reed. Mijn tegenzin duurde tot het moment dat ik het lood in mijn schoenen verving met schaatsen in maat 43... Nadat ik een paar keer keihard was gevallen op het ijs en mijn balans vond, was het klaar. Ik was niet te houden. Wat zeg ik? Ik was de Erben-Wennemars uit Amsterdam-Noord. Even tussendoor, ik sprak Erben laatst en hij beloofde mij een keer mee te nemen naar een echte schaatswedstrijd. Laat maar weten als er weer eens iets spannends gebeurt, zei ik nog, naïef en lief als ik ben. Waar denk je dat er op dit moment de spannendste schaatsdingen gebeuren? In Pyeongchang. Waar denk je dat Erben zit? In Pyeongchang. En wie denk je dat mee is? Patrick, en waar denk je dat ik zit? Precies, hier in de studio, op jouw troon, meneer Lodiers. Maar goed, de Jaap Ederbaan dus anno 2007. In mijn wijde spijkerbroek en mijn te dunne jas en zonder muts... reed ik de 54 verplichte rondjes voor mijn fictieve goede doel... zonder moeite en zonder pauzes. En gedurende die rondjes was ik absoluut niet gediend van sociaal contact... voordat ik 54 stempels had verzameld op mijn kaart. Ruim binnen de 2,5 uur die we daarvoor kregen. De enige waar ik oor voor had tijdens mijn rondjes was rapper Lil Wayne... die herhaaldelijk in mijn oor spitte aan mijn fireman. Mijn gymdocent zei altijd na afloop dat ik maar eens iets serieus moest gaan doen met dat schaatsen... en wie weet dat ik dan ooit de Erben Wennemars van Amsterdam Noord kon worden. Wat hij vergat is dat hij dat elk jaar zei tegen mij en dat ik elk jaar niet luisterde. Ik was al lang blij dat ik onderweg van de Jaap-Edebaan naar Amsterdam Noord... in ruil voor mijn topprestaties niet één, maar twee donuts kreeg bij de warme chocomel. Aanstaande weekend ben ik wederom met twee donuts en een warme chocomel te vinden. Alleen nergens in de buurt van een schaatsbaan, nee maar lekker thuis op de bank. Dan nemen mijn grote basketbalhelden van de NBA tegen elkaar op tijdens het All-Star weekend dus. En grote vriend Erben, als je dit hoort, ik praat je graag bij over het All-Star weekend zodra je terug bent uit Pyeongchang. Dan gaan we met chocomel en donuts naar de Jaap-Edebaan en rijden we tot we erbij neervallen. Overigens wil ik niet om het onderwerp van de dag draaien... Prinses Ariane heeft haar pols gebroken tijdens het schaatsen. Ik wens haar en haar familie natuurlijk heel veel sterkte... in deze verdrietige tijden. Maar geen paniek, ze zal op tijd hersteld zijn van haar blessure... om in het voorjaar mee te gaan op wintersport. En ze zal daar dan ook gewoon skiën. Wat een opluchting <laughs> zal dat zijn. Goed gesproken. Massie Hoetak. Ja, um, een nieuwe schaatsdag dient zich alweer aan. Het is alweer uh, in uh, Pyeongchang. Bijna 11 uur. De dag zit er bijna op. We zitten alweer op de dag van de. Oeh, ja, volgens mij het zevende gaan we in, of ja, niet? Ja, maar de vijf kilometer van vrouwen. Ja, ja, oh ja, zeker. Oh, maar, je, maar, je, ja, ja, ik wou zeker iets anders zeggen. Want morgen ook skeleton. Kimberly Bos. De eerste en de tweede run. Hartstikke leuk. Kijk eens ja, aan. Ja. Medaille kan ze hebben. Ja. Ja. Zou kunnen, in, ja, het ultieme. Het, het mooie is, is dat ze, ze, ze, ze begon slechter bij de eerste round, de, ja. de, de paar proefrondjes. En ja. het gaat steeds beter, dus het Zij kan. heeft het de medaille gewonnen op de wereldbeek. I know, Hello. Hello. de baan ligt er. Dus uh, ik, vind het, ik vind het prachtig. Nee, omdat het zo vaak ja. over schaatsen gaat, vind ik het ook mooi dat het skeleton benoemd wordt. Ik heb het en nog ik, gezien vandaag. Nou, ik, ben, nou, ik ben blij dat je, jullie kenners zijn. Ja. En heb je er ook nog gesproken? Heel kort. Wat ja. zei ze? Hé, hey Mark. Nee, maar zei ze, ik ben in ja. vorm, ik heb er zin in. Uh, nee, het ze heeft gespannen. heel veel zin in, zei ze, ja. ja. Nee, ze maakt een ontspannen indruk. Ze uh, heel veel ja. zin uh, straks uit. Zegt niet altijd wat, een ontspannen indruk, <laughs> weten we sinds uh, vandaag. Nog maar eens een keertje. Vijf uh, kilometer, Annette. Ik heb haar Annette. geïnterviewd ook, hè. En ja. het is zo leuk hoe zij uh, op die skeletonslee terecht is gekomen. Ze ging eerst uh, met de bobslee een keer gewoon mm. proberen. Ja, dat is dus helemaal niet waar. Terwijl, dat heeft ze zelf verteld. Maar tegen mij niet. Ja. Ja. Ja. Ik stond bij mijn mond vol handen. Wat zijn ze tegen jou, Mark? Nee. nee, nee. Ja. Weer een ander vraag. Echt, we, we hebben er in de nieuwsbuvé uh, geïnterviewd. En inderdaad, in de in Bob ging het niet goed. En toen ging ze dus uh, skeletonen. Ja. En ja, dat is toch echt prachtig. Ik zou het niet durven. Morgen waarschijnlijk meer over Kimberly Bos, Maar dan ook meer over de vijf kilometer voor vrouwen. Ja. Uh, Annette, ik zie een vrouw staan in rit nummer één. En ik moet meteen denken aan het Olympisch kwalificatie te ik heb rit nummer 1 nog niet gezien. Anouk van der Weijden. Anouk, ja, Anouk van der Marina de de Sujova. <laughs> nou kreeg die mevrouw, andere mevrouw kreeg niet. Maar Anouk ken ik wel. Ja. En volgens mij reed ze ook de eerste rit op het OKT. Ja, en niet zeker, zeker. Ja, ze reed een fantastische rit daar dan. Is dat dan misschien, nog, uh, ligt dat haar dan of zo, denk je? En kunnen we daar iets van verwachten hier uh, morgen op dit, in dit veld? Ik verwacht het. Ja, ik verwacht zeker wel een, een sterke rit van, uh, van haar morgen. Ja, ja? ze Is... rijdt hier ons... Ja, ze heeft Gaat niks verliezen. Gaat zij meedoen om de medailles? Ik verwacht het wel. En S.B. Visser? Als het, ook. Ja, zij reden gewoon hele sterke tijden tijdens het OKT. Waarmee je hier uh, zeker meedoet voor het podium. S.B. Visser rijdt vlak nadat het wel Wat in rit 4. Wat ook leuk vier. zou zijn, Claudia Pechstein. Die heb ik op drie in mijn voorspelling. Ja. Die ja, en staat er ja, op ja, twee in één. Ik heb op twee... Uh, oh ja, Sablikova. Ja, ja. Maar dat, ja, dit was voor het begin natuurlijk. Ja, van okay, het, ook met de ja. drie, maar dat maakt niet uit. Ik heb op één Esme Visser. Esme Visser. Mark heb Sablikova, Esme Visser. En op uh, drie Ivani uh, Blondin. Pestijn staat. Ja, 46 is wel oud, ja. maar... Zegt Ervaring. Ja, wij gaan uh, de Koreaanse nacht in. Ik in de, vis de vis wetenschap vinden. dat Tetjan Bloemen iedereen en alles heeft verslagen. Hij is mijn kampioen op de 10 kilometer. Ik wens u nog een hele mooie dag. Zometeen gaat Radio 1 vandaag verder met Suzanne Bosman. En wij melden ons weer morgen om 11 uur. Met Nederlandse Radio tijd. Olympia, tot morgen. NPO Radio 1. Oké, okay, 1...